Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Bij aanvallen in de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn meerdere doden gevallen. In het noorden van de stad vloog een appartementencomplex in brand door een beschieting. Oekraïnse media zeggen dat er zeker twee doden zijn. Correspondent Bruno Beekman is in Kiev en hij merkt dat de aanvallen op de stad steeds heviger worden. De afgelopen twee uur is het onafgebroken bijna hier, explosies. We moeten nog altijd, altijd op de bevestiging wachten of het gaat om luchtafweer of artillerievuur. Maar feit is, het wordt heviger en het komt dichter. Bij een aanval op een fabriek van vliegtuigbouwer Antonov bij Kiev zijn ook minstens twee mensen om het leven gekomen. Een Zeeuws restaurant gooit de deuren dicht. De tent in Dishoek gaat met het personeel een paar dagen naar Polen om te koken voor Oekraïense vluchtelingen. Ze zeggen dat ze zelf in coronatijd hebben ervaren hoe fijn het is als mensen je helpen. En dus gaan ze over twee dagen die kant op. En in China wordt het leger ingezet om de stijgende stroom aan coronabesmettingen aan te kunnen. Ze helpen bij het testen en vliegen met drones om desinfectiegel te sproeien... De besmettingen lopen flink op, vertelt correspondent Sjoerd Dendaas. Ja, wat je nu ziet, 2022 heeft al meer corona gevallen dan heel 2021 bij elkaar. Meerdere Chinese steden gaan weer in lockdown. De Omicron variant die wij al hebben gaat daar nu rond. En een stukje jeugdsentiment verdwijnt van de Nederlandse tv. Voor het nieuwe schooljaar. Mooi, ik namelijk ook niet. Ja, de jeugdserie Spangas stopt na 15 jaar en 2500 afleveringen. De serie gaat over een groep middelbare schoolleerlingen van de Spangas Campus. De NPO stopt ermee omdat kinderen de laatste jaren andere dingen kijken. Vooral kortere dingen. De laatste aflevering is op 28 april. Het weer, het is overal droog, er is ook wat zon en het is 12 tot 14 graden. Morgen kan er hier en daar weer wat regen vallen, maar smiddags is er ook weer zon... en dan wordt het een graad of 13. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam... tussen Amsterdam-Westpoort en de aansluiting met de A10. Je hebt daar een kleine 10 minuten op onthoud en er zijn twee rijstroken dicht.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 Het is even na twee uur Zandvoort, een hele goede middag. En welkom bij Zandvoort op zaterdag, de zaterdagmiddag. Wij zijn er weer in Studio Tolweg 10 aan, begonnen met Go West, inderdaad een lekkere gouden ouwe van de Pet Shop Boys. Nou, vanmiddag weer een kakelverse uitzending van Zandvoort op zaterdag. En daar heb ik uiteraard voor meegenomen naar de studio. Achterop de Brommer, Albert-Jan Vos. Goedemiddag Albert-Jan. Uh, goedemiddag Rob, goedemiddag luisteraars en goedemiddag kijkers. Ja, Het zonnetje schijnt buiten en binnen ook een beetje zelf zo te zien. Dus wij zitten weer uh, live aan de Tolweg 10A voor drie uur lang Zandvoort op zaterdag. Ja, dan worden we lekker bruin, toch? Ja, of rosé. Rosé, Even, of rosé. kan ook. Uh, wij hadden uh, gehoopt u uh, vanmiddag weer uh, live verslag te kunnen doen... van de wedstrijd uh, uh, van SV Zandvoort. Die zouden vandaag uitspelen tegen HBOK. Als je dat, uh, dat uit, voluit uh, voorleest, dan is het het begon op klompen. Nou ja, dat zegt wel heel wat. Maar die wedstrijd gaat niet door, hop? Nee, corona. Wie heeft de corona? Nou, een aantal spelers. Ik weet niet of ze allemaal van uh, Zandvoort zijn... maar 13 spelers hebben corona. Zo. En de trainers geloof ik ook. Ook twee uh, trainers. Dus, dus, uh, uh, die wedstrijd uh, is afgelast. Dus uh, daar uh, hebben wij uh, geen, uh, geen live verslag van. Wat we natuurlijk wel hebben is natuurlijk de reguliere items die, wij, die u van ons gewend bent. Zoals er zijn natuurlijk de evenementenagenda om half vier. En uh, ja, de, de, de evenementenagenda loopt wel vol. Het is wel goed, goed zoeken om uh, te kijken wie wat waar en zo niet waarom. Maar goed, we hebben weer een evenementenagenda rond de klok van half vier. Het weerbericht om half drie. Blijft het zo? Wordt het beter? Wordt het mooier? U hoort het allemaal om half drie. Het dier van de week. Nou, uh, de een is gereserveerd, de ander is uh, inmiddels geplaatst. Maar uh, Luc, onze schoothond van 54 kilo, is nog niet geplaatst. Die zit er nog. Wat is dat nou, met die? Ja, dat vind ik zo jammer. En uh, de, die waar we vorige week ook aandacht aan schonken. Maar ik heb die foto's gezien, dus... Ik denk ik, ik gun het Knoet ook nog een weekendje. Dus die is dit weekend ook nog het dier van de week. Want ook dat is een, prachtig, een prachtige foto's van Knoet. Dus Knoet, het dier van de week. Gedicht van de dag. Ja, ik heb, ik heb wat, wat, wat, wat nieuwe. Ik heb wat uh, uit het archief geplukt. Dus Rob, jij mag straks gaan zoeken welke dat gaat worden. Het gedicht van de dag om kwart voor vijf ontbreekt ook niet. Uiteraard hebben we Zandvoorts nieuws in het kort. Nou, we zitten vlak voor de verkiezingen, dus we zullen daar ook wel wat items uh, aan besteden. Want uh, er was afgelopen maandag uh, nog een bijeenkomst voor de zwevende kiezers. En gisteravond was het lijsttrekkersdebat. Dat heb jij naar gekeken? Ja, het eerste stukje heb ik uh, gekeken. Nou, het uh, ging weer heel spannend uh, eraan toe natuurlijk. Iedereen was het weer uh, niets met elkaar eens, laten we het zo zeggen. <laughs> Dus, uh, nou nee, ja, het lijsttrekkersdebat, uh, ja, je kan het ook uh, nazien trouwens op ons uh, YouTube-kanaal. Daar staat het ook uh, trouwens. Oké, okay, goed. Nou, uh, dan hebben we natuurlijk wel Pit Report om kwart over vier. En uh, we hebben uh, de nieuws uit de wereld van de Formule 1. En er is een kleine kans dat uh, Nicky, ja, tegenwoordig mag je dat niet meer zeggen, maar Nick de Vries zodat ze entree gaat maken in de Formule 1. Hoe dat precies zit, dan moet u even wachten tot kwart over vier... want dan heb ik daar meer nieuws over. Voor de rest tweede uur natuurlijk van allerlei diverse Zandvoorts nieuws... in het kort items. Ik, eh, ik zou zeggen genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender CFM Zandvoort. En wij kijken ondertussen naar de televisie... want in 10.30 is het laatste schaatsweekend... De Wereldbekerwedstrijden. Maar met name het afscheid van uh, twee schaatsiconen: ja. Sven Kramer en uh, Irene Wust. Ze nemen vanmiddag even na vijf uur. daar in een uh, Vol TIAF-stadion uh, uh, afscheid van uh, de schaatsports. Als officiële schaatsers dan zullen natuurlijk Sanu Dan nog wel in rondjes rijden. Maar uh, geen, uh, geen wedstrijden meer voor uh, Irene Wust en uh, Sven Kramer. Irene gaat zo dadelijk nog uh, schaatsen trouwens. Om tien over uh, twee staat haar wedstrijd uh, gepland uh, op uh, de 1500 meter. Dus dat zou uh, ja, zo dadelijk uh, gaan plaatsvinden. Of is Irene? Nee, Irene is nog niet. Maar uh, die komt uh, zo meteen uh, de baan op. Voor haar uh, allerlaatste wedstrijd, uh, Albert-Jan. Ja, ja, nou, dat is. Uh, dat, uh, die, uh, die, uh, dat officiële afscheid is om vijf uur gepland, geloof ik. Hè? Ja. En de, de, de, de het stadion is compleet uitverkocht. Dus dat wordt een uh, gigantische happening. Dus bent u thuis? Kijk er even om vijf uur op de, uw televisie. En wat ook uh, te vermeldenswaardig is. Uh, Entertainment for You van Fred Heij, die altijd na ons komt, twee uur lang met Entertainment for You. Die is vandaag geen twee uur, maar drie uur lang. En hij is er weer. En ja, dat, Vorige ja. week hebben we hem even moeten missen vanwege ja. de ziekte. Dus, maar gelukkig is hij weer op de been. En straks entertainment voor jou met Fred. Ik zou zeggen: blijf aan uw radio gekluisterd. Dan wel aan uw TV-kanaal nummer 40. Voor drie uur lang Zandvoort op zaterdag live vanuit de tolweg. Tina. En ook bij KPN trouwens op TV ja, te ontvangen op kanaal nou 1367. Eindjes zoeken, maar daar heb je wel wat. Hier is Shakira. Zo zaten we even in de, de achtbaan met Ronan Keating en uh, Life is a roller coaster En zo is het maar net. Daarvoor trouwens uh, Shakira, een lekkere gouden oude van haar. Je hoorde nog een keertje, whenever, wherever. Het is kwart over twee geweest. We gaan het nieuws met je doornemen. De politie is op zoek naar getuigen van de steekpartij donderdagavond... Uh, jongsleden aan het Kroonboomsveld in Standvoort. Daarbij liep een 48-jarige Haarlemmer meerdere verwondingen op. De verdachte, een 36-jarige man uit Zandvoort, is aangehouden. De mannen zouden rond kwart voor acht s'avonds ruzie hebben gekregen... op een parkeerplaats aan het Kroonboomsveld. Daarbij werd een mes getrokken en daarop liep de Haarlemmer meerdere snijwonden op. De Zandvoort ging daarna een woning aan het Witte Veld binnen. Agenten ontsingelden hun huis en konden de man arresteren. Op het ter gaan van dit bericht zat hij nog vast. Volgens de politie verkeerde hij in een verwarde toestand. De Haarlemmer is in het ziekenhuis aan zijn verwondingen behandeld en is inmiddels weer thuis. De politie roept mensen die iets gezien hebben van de steekpartij of mogelijk camerabeelden hebben van het incident zich te melden. Het gemeentebestuur van Zandvoort krijgt als rapportcijfer een 5,1 over de afgelopen vier jaar van de deelnemers van het onderzoek van NH-nieuws... in samenwerking met Kieskompas... in aanloop naar de verkiezingen op 16 maart. Vergeleken met andere gemeenten scoort Zandvoort laag... en staat het onderaan met een aantal andere gemeenten zoals Tessel. Uitgeverij DPG heeft in samenwerking met Citizen BV... een stemwijzer gemaakt voor de gemeente Zandvoort. Voor wie nog niet zo goed weet op welke partij hij of zij wil gaan stemmen kan deze stemwijzer een duwtje in de juiste uh, richting zijn. In 26 stellingen kunt u aangeven in welke mate u het er wel of niet mee eens bent. Bij elke stelling kan ook worden gekeken wat het standpunt is per partij. Uiteindelijk volgt er een ranglijst van de 10 partijen met het percentage voor de match. Wilt u die stemwijzer doen, ga daarvoor naar de uh, zandvoorts website ook de gemeente Zandvoort is op dit moment druk bezig... Met, het zoek, met de zoektocht naar geschikte locaties... om vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen. Hotel de Kust heeft kamers beschikbaar gesteld... om de eerste groep Oekraïners te op te vangen. We hebben nu vijf kamers beschikbaar gesteld... al dus Marie-Louise Joon Lok van Hotel de Kust... aan de Van Spijkstraat in Zandvoort. De eerste twee gezinnen zijn inmiddels aangekomen. En dit is voor ons ook totaal nieuw... maar ik ben heel blij dat ik kan helpen... dat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 Het karakter van deze buurt wordt hiermee aangetast. Dit is niet goed, zo vertelt Ruud Houweling... bewoner van de Oosterparkstraat... waar nu alleen nog een vergunningsstelsel voor bewoners geldig is. Straks krijgen we dus files in onze straat. Later dit uur hebben wij nog een reportage van onze collega's van NHTV... over de parkeerproblematiek aldaar. Dank je Albert-Jan. En het nieuws kan je uiteraard ook nalezen op onze eigen CFM-app. Steeds vaker valt het mij op Dat ik als kind best veel gevoel heb opgekropt En dat dezelfde problemen die ik niet heb van een vreemde Nog elke dag spelen, ze zijn beslist niet opgelost Het kon bij ons ook nooit eens normaal gaan Maar ach wat is normaal, want hoe ouder ik word Beter, ik begrijp dat mijn ouders geen helden zijn, maar lijken op mij. Ze doen net alsof ze bedoelen het goed, maar waar de tijd niets aan verandert. Al word ik ooit volwassen, is wat er zit in mijn bloed. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Hepa. Je zit vast in mijn bloed En ik vind net als jij waarschijnlijk Mezelf nooit goed genoeg En dan mijn moeder Ze zegt eigenlijk Nooit nee, want zij houdt Iedereen tevreden, en wil met Ieder circus mee Het kon bij ons ook Nooit eens normaal Gaan, maar ach Wat is normaal Want hoe ouder ik word Hoe beter ik begrijp om er nou dus geen helden zijn, maar wij krijgen op mij. Hè? Ze doen net alsof. Ze bedoelen het goed waar maar de tijd niet samen verandert. Al word ik ooit vol was, is wat er zit in mijn bloed. Of dat het zit. ik erger me de vaak Want ik weet dat mijn gebroken hart Precies lijkt op dat van haar Als ze binnenkort gaat trouwen Dan word ik misschien wel al Dan weet ik één ding meer dan zeker Haar kleine wordt nooit echt gewoon Want hoe ouder ik word Hoe beter ik begrijp Dat ik ben geworden wie ik hoort te zijn Ik doe net alsof het ik bedoel het zo goed, maar waar de tijd niet aan verandert. Dit is hierbij. deze single Jordan Walking Away, een speciale uitvoering daarvan. Zie je weerbericht. En daarmee is het even nou half drie geworden. Tijd voor het weerbericht. Nou, we hebben een uh, lichtzonnetje vandaag uh, op het ja, oog. We hebben een prachtige week achter de rug. Nou, ja, heerlijk. We mogen helemaal niet klagen. Ik heb weer veel gebrommerd, dus daar uh, ja, ja, ja, nou, ja, ik... was het weer voor. En terrassen worden weer schoongepoetst en uh, we gaan ons weer klaarmaken voor het zomerseizoen. Maar goed, even terug naar vandaag dan. Er is op deze zaterdag een vrij veel hoge bewolking waar de zon soms doorheen schijnt. Het blijft droog en er waait een matige zuidenwind. De temperatuur loopt op naar waarde omstreeks 13 graden. Vanavond en vannacht is het bewolkt en valt soms wat regen. Het koelt af naar 7 graden. Morgen schijnt af en toe de zon, maar er trekken ook wolken over de regio. Er waait een matige zuiden tot zuidoostenwind en het wordt 14 graden. Maandag zijn er perioden met zon en is het droog. De wind waait uit het zuidwesten en het wordt 12 graden. Dinsdag is er een mix van zon, wolken en wellicht een bui. De wind waait zwak uit het zuidoosten en het wordt 13 graden. Woensdag wordt een zonnige dag. Er waait een matige zuidoostenwind en het wordt 14 tot 17 graden. En tot slot, vanaf donderdag is het droog en schijnt de zon flink. De temperatuur vertoont een lichte daling. En in de volgend weekend is het 10 tot 13 graden. Aldus Rico Schreuder. En het weer is uiteraard ook te volgen op de website van Rico Weer. Of kijk eens op onze eigen CFM-app. Daar staat onder Meteopagina ook het weer uit Zandvoort. Dat was het weer. En over het weer uit Zandvoort gesproken, Albert-Jan. Weet je wie er vandaag jarig is? Ja, onze, oh, eigen weerman, onze eigen weerman Lex Weerland. van de Hoorn. Lex, Lex. Lex van harte gefeliciteerd met je verjaardag. Ik hoop dat je lekker aan het luisteren bent naar de radio. En uh, uiteraard gaan we een plaatje draaien voor uh, onze weerman Lex van de Hoorn. Hier is zijn favoriet. Weather with you. Van harte Lex. Pleasant street Well it's the same room but everything's different You can fight the sleep but not the Door de Crowded House speciaal voor ons weerman Lex van der Hoorn met uh, Weather With You. Zodanig gaan we het hebben over het uh, onderzoek uh, over de gemeente Sanford. Dat is niet best, Albertan. Uh, we moeten beter luisteren. Ja, ja, ik, ik hoor niet. <laughs> Heel goed, gaan we doen naar deze van uh, Pia Sedora. Gaat weer over het weer, hè, deze plaat. When the rain begins to fall. vlak na het weer, weer een plaat over het weer bij CFM. Je had de Pia Sedora en Germaine Jackson en When the Rain Begins to Fall. Wat zeg je, Albert-Jan? Nou, dat geldt ook een beetje voor de gemeente Zandvoort. Het gemeente, zoals ik al zei bij het Zandvoorts nieuws in het kort... het gemeentebestuur van Zandvoort krijgt als rapportcijfer een 5,1 over de afgelopen vier jaar. Van de deelnemers van het onderzoek van NH Nieuws in samenwerking met Kieskompas... in aanloop naar de verkiezingen op 16 maart... Vergeleken met andere gemeenten scoort Zandvoort laag... en staat het onderaan met een aantal andere gemeenten zoals Tessel. Ruim 40 Zandvoorters deden mee aan het onderzoek. Meer dan de helft van deze deelnemers vindt dat het gemeentebestuur... in de afgelopen vier jaar te weinig heeft gedaan... om het woningtekort aan te pakken in Zandvoort. Ook voelen niet alle Zandvoorters zich zo gehoord, zo blijkt uit het onderzoek. De helft geeft aan dat het huidige gemeentebestuur... niet goed naar ze heeft geluisterd. Wat nog meer naar voren komt is dat de overgrote meerderheid... meer dan driekwart van de deelnemers lokale politiek wel heel belangrijk vindt. Naast de algemene tevredenheidsscoren zijn er ook vragen gesteld... over kwesties die spelen in de politiek. Zoals de handhaving van ongeregeldheden met reljongeren op het strand... een vaste kiosk voor visverkopers op de boulevard... en nieuwbouw van de reddingsbrigade. Vorig jaar zomer ontstond er een vecht, ston, ontstonden er vechtpartijen op het strand... waarbij ruim 100, strand, 100 strandgasten betrokken waren. De politie en handhaving moesten in actie komen om de rellen te stoppen. Vraag of de gemeente die dag en de rest van de zomer voldoende... heeft ingezet op de handhaving om, om, om, om ongeregeldheden met reljongeren aan te pakken en te voorkomen... zijn de meningen verdeeld. Iets minder dan de helft van de deelnemers van... Het... Vindt van wel en een even groot deel vindt van niet. Daar is voor het nieuwe gemeentebestuur natuurlijk nog winst te behalen. De standplaatshouders, ofwel ook wel de vis- en frietverkopers... willen al jaren een vaste kiosk op de boulevard... zodat ze niet meer dagelijks op- en af hoeven te bouwen. Het gaat in Zandvoort om twaalf zogenaamde jaarrondstandplaatsen... waarvan het merendeel zich op de boulevard Bernard bevindt. Al sinds 2017 verzoeken standplaatshouders de gemeente of ze hun mobiele karren mogen transformeren naar vaste, uh, naar vaste kiosken, zodat ze niet meer dagelijks hun wagen met tractoren hoeven weg te halen. De gemeente kon het er begin dit jaar aan te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn en dat vindt een meerderheid van de deelnemers van het onderzoek aan de late kant. Ruim de helft vindt het dat het gemeentebestuur al lang in had moeten gaan op de wens van de vis- en frietverkopers voor een vaste kiosk. De nieuwbouw en de reddingsbrigadepost in Zandvoort-Zuid laat lang op zich wachten. Het verouderde gebouw is nodig aan vervanging toe. De draagconstructie is zwaar verouderd, de ventilatie is slecht en het botenhuis is te klein. Er wordt nu al vijf jaar gesproken over het vervangen van het onderkomen tegen het duin langs de boulevard Pauluslood. En dat vindt een meerderheid van de deelnemers van de enquête veel te lang. Bijna twee derde vindt dat het nieuwbouw voor de reddingsbrigade er zo snel mogelijk moet komen... Ook als dit ten koste gaat van het uitzicht van de bewoners. Ongeveer een vijfde van de ondervraagden is hier dan weer niet mee eens. Tot slot, de gemeente Zandvoort wil, er, wil, nu, wil nu er een definitief ontwerp ligt. Doorpakken met de bouw van het nieuwe pand. Dat straks acht meter vanaf de duinvoet komt. Een aantal omwonenden en een naastgelegen strandpaviljoen En de watersportverenigingen willen dat de gemeente het ontwerp aanpast. Ik sluit af met de historische woorden. Wordt vervolgd. Wordt vervolgd. En uh, gisteravond hadden ze het ook in het uh, lijsttrekkersdebat... Uh, uiteraard nog over uh, dit soort uh, zaken. En wat ook uh, de taak van uh, de Raad is uh, daarbij. Om uh, toezicht te houden op uh, gemaakte afspraken... en uh, de plannen die ontwikkeld zijn dat ze ook uitgevoerd worden. Nou ja, dat, is, uh, dat was een onderwerp in het lijsttrekkersdebat. Wat je morgen ook op uh, tv uh, kan uh, zien trouwens. Op ons uh, tv-kanaal 40... Via SIGO en 1367 via KPN. Vanaf 12 uur een herhaling van het uh, lijsttrekkersdebat hier bij CFM. En uh, ja, ik zag uh, trouwens uh, vanmiddag uh, allerlei partijen in het uh, dorp staan. Zo stond het uh, CDA voor het Raadhuis. En ook uh, de oudere partij Zandvoort voor uh, de Albertijn. Die waren flink aan het uh, campagne voeren. Want vanaf maandag uh, mogen we gaan stemmen, Albert Jan. Klopt. En ik was dinsdag uh, in uh, Noord op de markt. En uh, daar uh, kwam ik ook gele jacks tegen, groene jacks en uh, de diverse politieke partijen... gaven daar ook achter de présence. En heb je trouwens wel goed in je, je brievenbus gekeken... afgelopen week. Ja, ja, ja. ja. <laughs> de zak, uh, die zit weer goed gevuld. Uh, <laughs> Jeetje, ja. minetje. Ja, volgens mij liggen er iets van tien flyers in. Ja, inderdaad. Ja, nee, nee, ja, en dat zijn van die platte dingen... die krijg ik bijna niet uit mijn brievenbus... want die plakken helemaal tegen die bodem aan. Weet ja, wel. En, <laughs> en als je hem dan hebt... kan je even nemen, moet je even de tijd nemen om hem te lezen. Maar in ieder geval... Uh, ze zijn, de politieke partijen zijn al absoluut hard druk bezig... en morgen dus de herhaling... Van het lijsttrekkersdebat op tv. Om 12 uur, op tv. Op tv, oké. Okay. En uh, uiteraard uh, gaan wij uh, dat ook allemaal uh, verder volgen. In, uh, volgende week ook uh, meer aandacht bij CFM aan uh, de verkiezingen, de gemeenteraadsverkiezingen van uh, dit jaar. CDA trouwens. Tot slot, uh, Albert-Jan die reden net nog uh, met een auto door mijn straat. Ja. Een groene auto uiteraard. uiteraard. Hè, de CDA kleur. Uh, ook zo'n zo, zo bakauto. Uh, dieseltje? en uh, Zo'n dieseltje, zo'n stinkende diesel. <laughs> nee, gewoon... Dank je. <laughs> nee, Maar uh, nou ja, inderdaad wel een hele oude auto uh, was het. Een uh, grote luidspreker uh, op het uh, dak. Ja, en iemand was aan het uh, aankondigen van... Uh, Goedemiddag inwoners. Stem op het CDA vanaf maandag. Op de echte dorpspartij. En uh, ja, zo ging dat de hele tijd door. Uh, Ik denk, ja, je moet er maar zin in hebben. Hè, om de hele dag... Uh ja, Zeg maar door zo'n speaker heen te praten voor je partij. Ja, je praat wel weer over een nieuwe regeerperiode van vier jaar. Hè? Dat, dus is waar, dat is waar. Eén ding is sowieso belangrijk, laat je stem niet verloren gaan. Dus ga stemmen vanaf aankomende maandag kan het al. Bijvoorbeeld op de mooie nieuwe locatie op het circuit. Me fumando y jodendo sigo vacilando de parito los días Se diga, vive vida, que yo vivo la mía, que solo es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba y para no ...zou het voor uh, dit soort muziek nog even een paar graagjes warmer moeten zijn hè, op deze zaterdagmiddag. Maar het is helemaal, helaas uh, niet uh, anders. Je Peppa inderdaad, uh, Farouko. Uh, een heerlijke zomerplaat van alweer uh, eventjes uh, geleden. We hadden het net over de verkiezingen en het uh, lijsttrekkersdebat uh, van uh, gisteravond uh, op uh, tv uh, te zien. En ook op het uh, YouTube-kanaal van uh, deze lokale radio ZFM. En uh, morgen wordt de lijsttrekkers, uh, of het lijsttrekkersdebat uh, ook herhaald op tv. En uh, sinds kort zijn we ook op uh, KPN uh, te ontvangen. Dus niet alleen via Sigho, uh, albert maar ook uh, op uh, iedereen die KPN of uh, voorheen Telvoort uh, had uh, bijvoorbeeld. Die kunnen allemaal nu uh, ook uh, ons tv- en uh, radiokanaal ontvangen. Kanaal 1367 voor uh, de KPN'ers en uh, voor de tv... en uh, uh, 1067 voor de KPNs voor de radio. En dan uh, kanaal 40 sigo uh, en het uh, radiokanaal 1915. Ja, dat nou, uh, ja, is een goede zaak. Ja, dat nee, is, ja. Ja, is een hele goede zaak. Eindelijk het bereiken, want dat was vroeger altijd een veelgehoorde klacht. Hè? Klopt. Van uh, alleen op sigo niet op uh, KPN. Maar goed, daar is nu ook een einde aangekomen en we hebben... Dus meer, meer bereik en meer luisteraars en kijkers. Dus morgen om twaalf uur kijken naar het uh, lijsttrekkersdebat. Uh, ik zei het al bij Zandvoorts Nieuws in het kort. Ook de gemeente Zandvoort is op dit moment druk bezig met de zoektocht... naar geschikte locaties om vluchtelingen uit de Oekraïne op te vangen. Hotel de Kust heeft, uh, heeft kamers beschikbaar gesteld... om de eerste groep Oekraïners op te vangen. We hebben nu vijf kamers uh, beschikbaar gesteld... al dus Marie-Louise Joon Lok van Hotel de Kust... aan de Van Spijkstraat in Zandvoort. De eerste twee gezinnen komen vandaag aan en dat is voor ons ook totaal nieuw... maar ik ben heel blij dat ik kan helpen, dat ik wat kan doen. Behalve een veilige verblijfplek zal Marie-Louise de vluchtelingen ook voorzien van eten en drinken. We hebben hier in de lobby al het een en ander klaarstaan als ze zo komen. Ze krijgen hier ontbijt, lunch en diner. Misschien kunnen we Google Translate wel veel gebruiken... maar ik zie wel hoe we, hoe we ze het beste kunnen helpen, in ieder geval met veel liefde... De gemeente gaat nog op zoek naar andere opvanglocaties, zowel groot- als kleinschalig. Ook hebben Zandvoorters aangegeven dat ze vluchtelingen thuis willen onderbrengen. Deze opvang wordt gecoördineerd door een samenwerking van het ministerie, het Rode Kruis, Vluchtelingenwerk en het Leger des Heils. De gemeente Zandvoort werkt nauw samen met de buurgemeenten om geschikte locaties te vinden. De veiligheidsrisico-regio Kennenbaland heeft van het Rijk de opdracht gekregen om in ieder geval duizend opvangplekken op een korte termijn te regelen. En voor de komende weken nog eens duizend. Nou, de kop is eraf. Goeie zaak dat Zandvoort er ook aan meedoet. Uiteraard hulp bieden aan de Oekraïners die gevlucht zijn uit het oorlogsgebied. Maar het wordt regionaal opgepakt hè. Dus, ja, ja, dus hebben we hebben gezegd van het zoveel. Via de uh, veiligheidsregio. Ja, wie, kan, wie heeft we zoeken in eerste in, in instantie ook naar hotels of bed- and breakfast achtige dingen. Dus uh, we houden het uh, voor u in de gaten. In ieder geval de kop in zandvoort is draf. Want het uh, Hotel De Kust heeft uh, de eerste vijf kamers al beschikbaar gesteld. En uh, ook heel veel mooie inzamelingsacties ook, uh, van de Poolse dame uit uh, Zandvoort. En uh, nog een andere die ik uh, gisteren op tv ook uh, zag uh, vanuit uh, Heemstede of Haarlem. En die was ook uh, in Zandvoort. De powerbanks die uh, worden ingezameld. Want uh, ja, ze hebben dan geen stroom meer voor hun uh, mobieltje daar uh, in de Oekraïne. Ja. Dus dan, uh, dan worden er allemaal powerbanks uh, gebracht, uh, opgeladen. En uh, ja, dan kunnen ze ook een uh, mobiele telefoon gebruiken. Uiteraard om contact te houden met uh, de familie. Wat ook weer belangrijk is voor die mensen daar in de Oekraïne. Dus goede zaak dat er zoveel aandacht aan is. En ook het schaatsen besteedt vandaag aandacht eraan. Giro 555 staat als sponsor op de kleding van de schaatsers. Dus niet de normale sponsors, maar Giro 555 als sponsor.